De taliban hebben gezworen dat de verkiezingen, zullen de verkiezingen zullen ontwrichten. Kiezers worden geïntimideerd. Van de 6000 stembureaus zijn er volgens de BBC zo'n 1000 uit veiligheidsoverwegingen dicht. NAVO-troepen en Afghaanse strijdkrachten worden ingezet om de taliban bij stembureaus te verjagen. Het weer het is wisselvallig met vooral in het noorden buien en in het zuiden meer zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen begint droog, later vanuit het westen regen.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 I hate your ass right now. I'm gonna see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 Wat ik had en hoe dat opeens ging leven Wat met oplooi staat geschetst kan met kleur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 maakt het verschil.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 It's just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 No more sleeping in bed. I oh, wake up everybody. By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 Misschien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 De militair Marco Kroon weet niks van een mogelijke vervolging en vindt het vreemd dat hij berichten daarover uit de krant moet vernemen. Kroon reageert hiermee op het bericht in de Volkskrant waarin staat dat justitie heeft besloten de drager van de militaire Willemsorde te vervolgen... voor overtreding van de opiumwet en de wet wapens en munitie. Kroon heeft het volste vertrouwen in een goede afloop van de zaak en zegt dat hij niets te verbergen heeft. De kapitein kreeg vorig jaar de hoogste militaire onderscheiding voor heldhaftig optreden in Uruskan... Minister van Middelkoop benadrukt dat Kroon pas schuldig is als hij is veroordeeld. De meeste onderwijsassistenten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs doen meer dan waarvoor ze worden betaald. Driekwart vervangt regelmatig een zieke docent, blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV Onderwijs. Daar zou volgens het CNV tot zo'n 450 euro per maand extra voor betaald moeten worden, maar dat gebeurt niet. CNV Onderwijs roept onderwijsassistenten...